Goedemorgen, ik ben Dilke Teertser en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wordt bijgepraat over het priktempo. Het RIVM heeft het met de Kamerleden over de coronasituatie in ons land. En dit keer gaat het waarschijnlijk vooral over de vaccins... en of daar niet wat meer vaart mee kan worden gemaakt. Er liggen 600.000 van die prikken te niksen op de plank, vertelt verslaggever Lars Geerts. Sommige deskundigen zeggen kunnen we dat niet heel snel wegprikken. Dat zou eigenlijk moeten. Het RIVM uh, zal daar een antwoord op moeten uh, hebben... En over prikken gesproken, de GGD's prikken vanaf vandaag ook weer met AstraZeneca. Tien dagen geleden stopte Nederland voor de zekerheid met dat vaccin na meldingen over bloedproblemen. Europese experts hebben de boel onderzocht en zeggen dat AstraZeneca gewoon veilig is. Door de prikpauze gingen meer dan 100.000 vaccinaties in Nederland niet door. In Brazilië zijn op één dag meer dan 3.000 coronadoden geteld. Niet eerder waren dat er zoveel. De Braziliaanse president Bolsonaro gaf gisteravond een toespraak op tv... maar tijdens die speech werd geprotesteerd tegen zijn coronabeleid. Veel mensen hingen uit hun raam om herrie te maken... Een mega-operatie bij het stadion van AZ in Alkmaar. Daar wordt een enorm stuk dak opgehezen, van bijna 200 meter lang en 600.000 kilo zwaar. Het vervangt het dak dat anderhalf jaar geleden tijdens een storm instortte. Je kan online meekijken via een livestream... Maar sommige mensen komen toch naar het stadion, want het is een historisch moment, zeggen deze spotters. Spant. Ja. 100, 170 meter lang. Het is wachten op het moment dat hij boven het uh, stadion hangt, hè? Ja, nou, dat zal iets langer duren, denk ik. Een paar uurtjes nog, denk ik. Ja, u heeft het verder kijken. Uh... Ja, af te even kijken, maar ja, dat hoeft niet uh, de hele tijd door natuurlijk. Dus we zitten heel goed hier. Dus, uh, ook, ver, ja. ook ver van AZ? Eh, uh, een beetje. Het weer, eerst lekker veel zon. Vanmiddag trekt het dicht en vanavond kan er een spatje regen vallen. Het wordt een gaat op 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7 Zaanstad-Horen is weer vrij bij Knop Zaandam. De uitgelopen werkzaamheden zijn afgerond. Maar op de A7 van de afsluitdijk naar Zaanstad... heb je inmiddels wel een half uur vertraging... door een kapotte vrachtwagen tussen Wochnum en Horen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. De ook is dicht.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 Autobedrijf Sandvoort. Ook robert op zaterdag. Zin in Sandvoort. Sandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu in Sandvoortse zaken. Uh. Met een schaamrood op elkaar, eerlijk gezegd hoor. Ik had al als spoorzorgsmaatregel ervoor gezorgd dat er een beetje ook non-stop achter de hand was. Voor het geval dat het echt een Poolse zou worden. Nou dat werd het dus gisteren ook met die gemeenteraad van Zandvoort. Het zat hem allemaal in de staart. Het vernijn zit hem altijd in de staart. Want het ging over de paalersloot. Dus ik dacht de metaforische plaat Giving Up for Giving In van 3 uh, Degrees uh, te draaien... ...dat uh, begonnen we deze Zandvoerse Zaken mee. Welkom. Uh, het is dus uh, gewoon een beetje een rustige Zandvoerse Zaken. Moet ik wel even dit aanzetten, want anders gebeurde niks. Uh, maar goed, uh, ik, uh, <laughs> gisteren moest ik dat uh, ondersteunen hier vanuit uh, deze studio. En het uh, werd weer pijn naar nachtwerk. Uh, het scheelt niet veel, maar goed, uh, de commentaren zijn niet van de lucht... als ik het uh, zo uh, bekijk uh, op het, uh, over het onderwerp de Paulusloot. Want daar wordt uh, de boel uh, uh, opnieuw ingericht, dat is de bedoeling. En daarbij moeten dus dan weer parkeerplaatsen worden gecompenseerd. Nou, en daar gaat het nou net om, op de uh, compensatie van die parkeerplaatsen. Want of het nou 60 uh, minder zijn of 60 meer volgens het plan... daar valt een uh, staat een beetje het besluit mee... En uh, de commentaren zijn niet van de lucht. Zo uh, lees ik hier op bijvoorbeeld een, uh, een gedeelte van de Politiek Café Zandvoort. Want dat, <laughs> daar, daar wordt echt uh, behoorlijk uh, gesproken over. Een, uh, nou, dat het een schande is dat uh, de, bijvoorbeeld de partij die op dit moment verdeeld is. Want gisteren hebben we een beetje kunnen zien hoe de VVD uh, eigenlijk erbij zit. Hans Drommel uh, houdt een gloedvol betoog. Martijn Hendricks, dat is uh, de, de man die de VVD uh, voor uh, zit. Die, uh, die is uh, nog uh, tegen, omdat hij zegt afspraak is afspraak. Ja, en ook uh, bij Belinda Göransson uh, horen we eigenlijk min of meer dezelfde geluiden. Nou, daar was dan uh, een reactie dat het een schande is als dat nou uh, een uh, manier is om het uh, om zeep te helpen. Dus dat is één. Uh, van, een, uh, van de buurtbewoners die mee hebben gedaan uh, in die participatie. Uh, traject is met, uh, dat er ook iemand zegt, met stijgende verbazing gekeken naar de raadsvergadering van gisteravond. Ik snap de argumenten over vertrouwen en afspraak is afspraak. Maar hij uh, of zij zegt dan toch dat er iets uh, meer aan de hand is. Uh, en dat het ook uh, eigenlijk min of meer is dat je over je schaduw heen moet, uh, moet stappen. Uh, en dat er ja, dat er toch iets uh, moet, uh, moet gebeuren. Uh, dan is er uh, natuurlijk uh, ook nog uh, uh, uh, ja, eigenlijk nog uh, iemand die uh, zegt dat het uh, lekker principieel blijven doen. Echt top, we moeten toch niet uh, willen dat in deze vier jaar een van de grote plannen wel van de grond komen. Gewoon even reacties over het besluit om het even te verdagen. Want vanavond om acht uur gaan ze het nog een keer overdoen. Nou, of er dan uh, een, uh, een beetje een andere stemming gaat komen. Ik wagen te betwijfelen. Ik denk dat er gewoon weer vier jaar gewoon helemaal niks uh, gebeurt. En uh, dat er gewoon weer de boel over de verkiezingen heen wordt uh, gedeeld. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie. En zoals ik dat ook bij Kalt nog wel, also, ook nog wel eens zegt. Ja, als je dat doet, uh, dan gebeurt er helemaal geen ene malle moer. Uh, zeg maar dag met je handje tegen uh, de plannen. Die er liggen, want het wordt wel 2030 voordat we ergens beginnen. Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, ja... We kunnen niks. Dat is, het, dat is gewoon de conclusie. Meer zeg ik er niet over. Ik, ik, ik stel dat vast. En er moet gewoon iemand zijn die de knopen durft door te hakken. Dat is in feite eigenlijk wat er moet gebeuren. Maar goed, ik heb gesproken... Ik ben gewoon maar een radiomaker en ik ga gewoon wat uh, muziek draaien tussen 10 en 12, want daar zit ik voor. Of sta ik voor. Je kunt ook meekijken op die webcam, kan je hem ook nog zien. Zwaai wel even terug. Uh, dit is Ethan Huis en het nummer dat heet Cautionary Tales. MUZIEK the end of the ...op een uh, plek waarvan ik zeg... ...nou, die zou wel op mijn persoonlijke lijstje kunnen staan. Uh, deze van uh, Jeruzalem met uh, Lay It Down. Uh, ze is er ook uh, ooit in de studio geweest. En dat uh, had alles uh, te maken met uh, de EP die ze toen in 2015... Uh, ...praten we alweer over zes jaar terug, uh, heeft uitgebracht. En toen uh, zat ze hier gewoon op een krukje... ...met een uh, akoestische gitaar in de hand. Een aantal nummers spelen en ook deze heeft ze toen laten horen. Daarvoor hoorde je Ethan Huis... Ook uh, het Nederlands fabrikaat uh, met uh, een album The Monogram File... en veel, moet ik eigenlijk zeggen, en Cautionary Tales... heeft hij, uh, geloof ik, ook met uh, crowdfunding uh, bij elkaar gespaard. En dat heeft hij dus nu uitgebracht. Uh, eigenlijk is het een, uh, nou ja, een klein album. Het is, het is nog niet eens een EP. Goed, uh, weer even terug naar de muziek. Lekker uit de jaren 70 En een echte onvervastelijke, beetje ook stevig. rij Raya hier...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 Is ook weer de start van de Formule 1. Met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. En wat heeft hij met uh, dit nummer? Nou, hij heeft uh, met Nicole Schertzinger heeft hij ooit nog eens een verkeering gehad. In het uh, grijs verleden. Die twee hebben ooit nog eens een setje gevormd. En uh, Nicole Schertzinger is uh, van de Pussycat Dolls. Die hoorde je net met uh, het uh, nummer Don't You. Daarvoor hoorde je Uriah Heep. Zo'n oude klassieker met uh, Easy Living. We uh, gaan er nog eentje doen. Daarachter de kolom van Tino Stuy. Weer daarachter uh, iets nieuws. Punt Judith, heet de, de dame Judith schijnt schijnt uh, daarachter te zitten. En daarachter Roxy Music. Ik uh, kondig het alvast maar even aan, want het is een uh, uitgebreid blokje. Maar we beginnen, en dat is altijd wel heel erg leuk, met een camera. Een beetje een analoge camera. Nikon, geloof ik, uh, is ongebruikt uh, in de clip. En het is van Duran Duran en Girls on Film.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 We'll Rocky Music en daarvoor hoorden we Punt Judith. En achter Punt Judith schuilt Judith Reisnerprijs. Ze komt uh, uit deze provincie. Een beetje electro, Nederlandstalig. Met een rafelrandje. En uh, de EP die heeft ze eerder deze maand uitgebracht. Uh, en die EP heeft snel weg. En het nummer wat je uh, hebt uh, kunnen horen was Meisje. Doet een beetje denken aan het onderdeel wat ik op de dinsdagmorgen heb. Nou ja, dan, dan weet je het wel. Hè? de Jaap K-nummer. En dan ontspint zich daar iets wat je niet voor mogelijk had. Ja, ja, ja, ja, het is begonnen met Jaap. Ja, ja, ja. Ik ja. weet het nog we goed bij ja. zetten. Het begon we eigenlijk met een kut-nummer met Jaap en Dan ja. ging het de k <laughs> You stay with me, I don't know what I was thinking. I guess you have got me again tonight.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 Zonder reden waarom ik Wendy Moore draai hier bij deze omroep. 1. Ze komt uit Zandvoort. Waar ze tegenwoordig woont is niet helemaal duidelijk. Ik heb het vermoeden dat het enigszins buiten het dorp is. Maar dat doet niet ter zake. Ze heeft nog steeds een binding met dit dorp. Dat is één. 2. Het is ook zo dat het bijna een jaar geleden is. Of wat zeg ik, twee jaar geleden is. Uh, dat ze de eerste single heeft uh, uitgebracht. Haar eerste single. En uh, dat uh, nummer dat heette. So over Fake Friends. En nou, die laatste, daar gaat het hem nou net om. Want uh, als het goed is, gaat zij uh, binnenkort een uh, nieuwe versie uh, laten verschijnen van dat nummer. Dus dat uh, heb ik er zeggende. Ga ik uh, verder met het volgende. En dat is. Iemand die over mijn schouder meekijkt. Niks is veilig. Tegenwoordig moeten we op alles denken. Maar in 1984 was deze man ook al zijn tijd ver vooruit. Rockwell met een beetje Michael Jackson en Somebody's Watching Me. Overgelaten, uh, denk ik, eerlijk gezegd. Uh, Rockwell met Somebody's Watching Me. Het was ook uh, het uh, zoontje van, uh, van de platenbaas uh, destijds, want uh, hij was, uh, geloof ik, de zoon van Barry Gordy. Ik geloof dat hij nog steeds leeft, eerlijk gezegd, hoor. Um, ik ben een beetje in de discobui vandaag, dus uh, laten we dan ook uh, met een echte rampetamper even dit uur uit uh, zwaaien. Moet even mijn energie, mijn negatieve energie van gisteravond een beetje kwijt. hoor. Gezegd Dan maar een beetje Happy New Peppy muziek. Dit is er eentje van uit de, de film The Saturday Night Fever. Dat was de, destijds de doorbraak van John Travolta. En dit was ook een klassieker die in die film voorkwam. De Tramps met Disco Inferno tot aan de duur van 11 uur. Ja, je hoort het goed. 11 minuten lang dus.